1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, militair Marco Kroon weigerde ontslag te nemen. President Obama verkiesbaar voor tweede termijn en Italië erkent de opstandelingen in Libië. Steeds meer bewolking. Vanmiddag in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten. Vanavond bewolkt, maar wel droog. En morgen bewolkt. En vooral in het noorden regen. Er staat vrij veel wind morgen en het wordt een graad of 14. Woensdag meer ruimte voor de zon en een graad of 18. Eerst naar de zaak tegen militair Marco Kroon. Hij staat vandaag voor de rechter. Hij kreeg in 2009 de Willemsorde uitgereikt. En Kroon staat nu terecht voor het in bezit hebben van drugs... en ook een stroomstootwapen. Verslaggever Mino Remmers, wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is opmerkelijk. We hebben dat tot nu toe in de zaak nog helemaal niet gehoord. Maar net kwamen er toch wat vragen van de rechtbank, ook aan Kroon. En daarin had de rechtbank het ineens over een eerder gedaan voorstel. Een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie. Dat zou uh, er als volgt hebben uitgezien: Dat jij, Marco Kroon, toegeeft dat je drugs hebt gebruikt. Dan volgt daaruit oneervol ontslag bij defensie. Met andere woorden, ga jij nou weg bij defensie? Geef je je koken in gebruik toe? Dan wordt dat met dat stroomstootwapen afgedaan met een transactie. En dan bespaar je jezelf zelf daarmee deze rechtszaak en de, dit hele verdere onderzoek op de rechtbank, de militaire rechtbank hier. Met andere woorden, hem is dus het verzoek gedaan vanuit het Openbaar Ministerie om in feite akkoord te gaan met ontslag bij defensie en het cocaïnegebruik toe te geven. En waarom, eh, wilde de rechtbank nou weten, is die officier justitie daarmee gekomen? Waarom kwam het OM daarmee? Nou, en daarop zegt officier justitie Wijnbelt net, ja, we hebben dat eigenlijk gedaan om, eh, omdat Kroon een publieke figuur is met zijn Willemsorde om eigenlijk verdere schade schade te voorkomen. En misschien ook wel een beetje schade bij Defensie. Vandaar dat uh, dit transactievoorstel aan hem is gedaan. Een aantal maanden geleden, uh, tijdens het onderzoek. Kroon heeft daarop gezegd, uh, Defensie is mijn leven. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Uh, dus die was vrij snel klaar uh, met dat voorstel. Hij is er niet op ingegaan. Dan, dan was hij zijn orde kwijt geweest. Nou, dat niet. Die orde die mag hij die dan nog wel houden. Die orde verliest hij eigenlijk als hij een gevangenisstraf van meer dan een jaar zou krijgen. Das, dan heeft hij blijkbaar zo'n groot vergrijp gepleegd, dan moet hij die, die Willemsorde inleveren. Nee, dan zou het oneervol ontslag zijn geweest. Herinner ons nog eventjes allemaal Juri van Gelder. Ook hij heeft toegegeven dat hij cocaïne had gebruikt en moest toen ook defensie verlaten. En hoe zit hij erbij, kroon? Ja, uh, ontspannen uh, toch wel, uh, althans zo lijkt het. In Natuurlijk zijn militair tenue uh, probeert op alle vragen een antwoord te geven. Als het gaat om de borstharen waar ook in is aangetroffen. Om het dashboard uh, van zijn auto waar sporen zijn gevonden. De jas, de broek, hij probeert toch wel overal een verklaring voor te hebben. Maar uh, reageert toch ook wel gelaten met de woorden... ja, ik denk dat er gewoon mensen zijn die mij erbij willen naaien. Letterlijk zegt hij het zo. Dat is maar nog Remmers bij de rechtszaak rond Marco Kroon. De Amerikaanse president Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn. Want het is alweer zover. Volgend jaar op de website barackobama.com staat dat de campagne voor 2012 van start is gegaan. Correspondent rondlinken, is dat niet een beetje vroeg, je nu al kandidaat stellen? Obama heeft geacht dat dit het moment was om zijn campagne af te trappen. Omdat hij, zoals hij in een e-mail aan zijn aanhangers schrijft, tijd nodig heeft om de organisatie op te zetten... En ja, hij kan het maar beter nu bekendmaken, want volgend jaar breekt natuurlijk de campagne uit. En je moet niet vergeten, hij is nu als eerste van de kanshebbers die, zich naar, uh, die zijn kandidatuur die aankondigt. Hè. Er is nog geen republikein geweest die zich formeel heeft aangemeld. En dus is Obama als eerste. En dat kan natuurlijk als president uh, een klein voordeel opleveren. Het was natuurlijk ook wel de verwachting dat hij het weer zou gaan doen. Ja, dat was compleet geen verrassing dat hij uh, die campagne aan zou kondigen. De vraag was alleen wanneer zou hij het doen... Uh, maar hij heeft al duidelijk laten blijken, bijvoorbeeld vorige week nog tijdens een vergadering van de Democratische Partij... dat hij zei van het karwei is nog niet af. Nou, die, die politieke slogan kennen we in Nederland ook. Betekent dat een uh, zittende regeringsleider er vaak nog een tweede termijn aan vast wil pakken. En dat geldt ook voor Barack Obama. Kan hij vanuit zijn eigen partij nog uh, tegenstand verwachten? Is er misschien iemand die nog stiekem in de startblokken staat? Er uh, is weerstand in de partij tegen zijn eerste uh, ambtstermijn geweest. Denk aan hoe hij om is gegaan met de oorlog in Afghanistan, waar uh, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de progressieve vleugel van zijn partij wilde, uh, meer manschappen naartoe heeft gestuurd, meer militairen. Dat zal slecht vallen, maar uh, het is over het algemeen toch een vrij kansloze strijd bij voorbaat tegen een zittende president. Uh, dus ik verwacht misschien dat er uit de hele progressieve vleugel één kandidaat opstaat. Maar nog voordat hij serieus werk kan maken van een campagne... is het duidelijk dat president Obama de kandidaat is uh, voor de Democraten. veel grotere vraagteken is wie wordt zijn Republikeinse uh, rivaal? Er lopen zich uh, verschillende kandidaten warm. De een meer serieus dan de andere. Degene die voorop loopt uh, in alle peilingen is Mitt Romney... die ook al in 2008 meedeed, maar het toen moest afleggen tegen John McCain. Wij gaan het zien wie er van die Republikeinse kant uh, naar voren komt. Ron Linken, dankjewel. In Libië wordt opnieuw gevolgd de plaats Brega. Opstandelingen zijn in de aanval en ze proberen daar de troepen van Gaddafi terug te dringen naar het Westen. En tegelijkertijd is er ook uh, ja, een ander front ontstaan. Een diplomatiek front. Er lijkt onderhandeld te gaan worden in Turkije. Correspondent Bram Vermeulen zit hier. Um, wie onderhandelt daar met wie? Ik begrijp dat uh, een vertegenwoordiger van de opstandelingen naar Ankara uh, komt vanmiddag. En dat ook uh, de Libische regering een vertegenwoordiger heeft gestuurd... in de vorm van de staatssecretaris van de Buitenlandse Zaken. En die komen nou praten over een staak het vuren. Maar uh, het valt natuurlijk heel moeilijk in te schatten... waar ze nou precies over gaan praten. Ten eerste, uh, ja, wie is de vertegenwoordiger van de rebellen? En want eigenlijk hebben ze nog geen telefoonnummer... eigenlijk ja. hebben ze nog geen echt hoofd van hun beweging aangesteld. Bovendien, waar ga je dan precies over praten? Want zoals het er nu naar uitziet, is er voor... Gaddafi maar één oplossing mogelijk van dit conflict... en dat is dat hij de rebellen verslaat. Voor de rebellen andersom is er maar één oplossing mogelijk. Dat is uiteindelijk de macht binnen. Dus je kunt wel gaan praten over het staakt het vuren... maar uiteindelijk is er voor beide maar één scenario en dat is binnen. En waarom zou dat moeten gebeuren in Turkije? En Turkije heeft een aparte positie. Nou, Turkije heeft van begin af aan al een hele aparte positie ingenomen. Zeker omdat ze zich voordat uh, de VN-resolutie er kwam om toch te gaan ingrijpen... Uh, zich hebben verzet tegen sancties. Zich aanvankelijk ook verzetten tegen militaire ingrijpen. Zijn inmiddels wel om. Uh, vanuit Turkije worden nu uh, de NAVO-missies ondernomen vanuit een militaire basis. Maar Turkije heeft toch uh, in elk geval een wit voetje gehaald bij, bij Gaddafi... door zich wat neutraler op te stellen dan... Ja, andere NAVO-landen, Europa, Amerika, die komen daar niet meer binnen. Tegelijkertijd kun je je afvragen of ze wel zo succesvol kunnen zijn. En dan zijn er wat precedenten. Ik bedoel, de Turken hebben ook proberen te onderhandelen... in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Daar is weinig van terechtgekomen. In Libanon hetzelfde. Daar zijn ze weg moeten gaan. Ze proberen ook nog steeds te onderhandelen tussen het Westen en Iran... Ook nog steeds met weinig succes. Wat was er dan het probleem steeds? Nou ja, uiteindelijk komt het erop neer dat de, de realiteit in het Midden-Oosten zo grillig is... dat bij onderhandelingen er altijd wel iets misgaat. Dus hier opnieuw willen ze graag de rol spelen van uh, de grote onderhandelaar. Degene die het Midden-Oosten vlot kan trekken. Maar je moet nog maar zien of ze het waar kunnen maken. Eerst die gesprekken maar eens in Ankara. Bram Vermeulen, dankjewel. En uh, Italië erkent inmiddels de bestuursraad van de opstandelingen in Libië... als de enige wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Frattini... heeft dat gezegd tegen een vertegenwoordiger van de opstandelingen. Italië is naar Frankrijk het tweede Europese land dat overgaat tot erkenning. Frattini zei na het overleg in Rome... dat er ook is gepraat over het bewapenen van de opstandelingen. Hij noemde dat een delicate kwestie... die Italië eerst eens met zijn partners wil bespreken. Internationale coalitie handhaalt boven Libië een VN-vliegverbod... om de burgers te beschermen tegen aanvallen van de troepen van Gaddafi. Maar de resolutie van de Veiligheidsraad staat niet met zoveel woorden toe... dat de opstandelingen worden bewapend. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een grootschalig DNA-onderzoek heeft niet tot een doorbraak geleid... in een Meppelse moordzaak. In juni 2009 werd een vrouw van 88 vermoord in een verzorgingshuis. Het rechercheonderzoek leidde niet tot een aanhouding. Vorig jaar gaf het OM opdracht tot een grootschalig DNA-onderzoek... want er was wel DNA van de dader gevonden. Van ruim 300 mannen is genetisch materiaal afgenomen... maar dat kwam niet overeen met het DNA van de dader. In de jemenitische stad Thais heeft de politie het vuur geopend... op betogers. Ziekenhuisbronnen spreken van zeker 12 doden. De betogers waren op weg naar het Centrale Plein in de stad... toen ze vanaf de daken van gebouwen werden beschoten, melden ooggetuigen. De stad Thais ligt zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sanaa en er wonen ongeveer een half miljoen mensen. Vannacht greep de oproeppolitie ook hard in bij een protest in Houdaida, een stad aan de Rode Zee. Meer dan 400 betogers raakten gewond. Die waren op weg naar het presidentieel paleis toen ze werden beschoten. De demonstranten in Jemen eisen het vertrek van president Saleh. Het aantal verkochte nieuwe auto's is in het eerste kwartaal opnieuw toegenomen. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar steeg de verkoop met bijna een kwart. Vorige maand liep het aantal verkochte nieuwe auto's zelfs op met bijna 27 procent. De brancheorganisatie BOVAG verklaart die stijging. Nou ja, enerzijds natuurlijk door een toegenomen consumentenvertrouwen. Anderzijds is er op dit moment een behoorlijke fiscale stimulering van uh, de meest schone en zuinige auto's uh, aan de gang. En dat maakt ook dat het aantrekkelijk is om zo'n auto te kopen voor de consument. Best verkochte model was opnieuw de Volkswagen Polo, gevolgd door de Renault Twingo en de Fiat Punto. De autobranche herstelt zich sinds midden vorig jaar, na een dramatisch verlopen 2009.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 Die meisjes waren vorige week op schoolreizen in Parijs en ze worden sinds vrijdagmiddag vermist. Met ruim 100 andere vierdejaarsleerlingen van het Sint Maartenscollege in Maastricht waren ze twee dagen in Parijs geweest en in Disneyland. Ze kwamen vrijdag niet terug op de afgesproken plaats in de stad en ook hadden ze volgens de schooldirectie een mobieltje bij zich waarop ze sinds vrijdagmiddag niet meer bereikbaar zijn. En verder zouden ze hun paspoorten en hun zakgeld bij zich hebben. Een korporaal en zes mariniers hebben werkstraffen gekregen... voor het pesten van een collega. De bemanningsleden van het marineschip Johan de Wit... plukten vorig jaar zomer een collega s'nachts uit bed... bonden zijn handen vast, plakten zijn mond af met tape... en ze sloten hem korte tijd op in de kooi voor piraten... met een geblindeerde bril op en oorkappen. En de rechter heeft bij het vonnis rekening gehouden... met het feit dat het slachtoffer vertrokken is bij Defensie. Dat militairen onder alle omstandigheden... Uh, op elkaar moeten kunnen vertrouwen en uh, dat, het, dat het dus echt een slechte zaak is... als er tussen militairen onderling, of in dit geval mariniers, wantrouwen ontstaat. En uh, het slachtoffer in deze zaak heeft zich door de hele gang van zaken... dusdanig uh, vernederd gevoeld dat hij zijn loopbaan niet meer wilde voortzetten. De rechtbank in Arnhem vindt het gedrag van de mariniers en de korporaal buitensporig... en veroordeelde hen voor vrijheidsberoving. Die korporaal kreeg 40 uur werkstraf en de zes mariniers kregen 30 uur. 12 over 1, we gaan kijken bij John Bakker. Bij de AWB. Met de files op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Maasluis twee kilometer door werkzaamheden. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, ook daar 2 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is nog steeds helemaal afgesloten bij Ravenstein. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven kan vanaf knooppunt Valburg beter omrijden via Tiel over de A15 en de A2. En na een ongeluk op de N233 kesteren Venendaal is de weg tussen, en, tussen Rhenen en Venendaal in beide richtingen dicht. Dankjewel, John. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Militair Marco Kroon weigerde ontslag te nemen. President Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn. En Italië erkent de opstandelingen in Libië. En... Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch van de NCV met Jurgen van der Berg. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om 6? Een vers broodje kaas. Ja. Dan had u gisteren moeten komen...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 Bel 0900 1353 45 bij... of ga naar musicals.nl. WorldTicketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. WorldTicketcenter.nl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 salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. SDWorks.nl Tijdens de Week van de Ondernemer... staan de experts het ons netwerk voor u klaar. Kom dus 12, 13 of 14 april... naar de jaarbeurs in Utrecht. Hoeveel bank wil je hebben? IRG. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Krijg je beter onderwijs als leraren zelf hoog opgeleid zijn? Op die vraag zoeken we zometeen het antwoord in Finland. In het Radiodagboek deze week kinderboekenschrijver Jacques Friens. Hij treedt deze week veel op, want het is Jacques Friens Week. En die optredens leveren bijzondere ontmoetingen op. Er was een kluiter die had echt een vraag bedacht. En die vroeg, hoeveel boeken zijn er nog leeg? Nou, dat vond ik echt een, een bijna filosofische vraag... Het antwoord op die vraag hoort u zo meteen. En na half twee is het stand.nl. Vandaag praten we over de koers van het CDA. Nu Rutte Peetoom daar tot voorzitter is gekozen... gaat de partij ook een ruk naar links maken dan? We zijn benieuwd naar uw mening. Straks de stelling. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl... en twitteren naar @stand.nl. Dit is Radio 1... Lunch. Vanaf deze maand kunnen leraren met een beurs een mastergraad halen. In Finland is dat al doodnormaal. Daar hebben zelfs alle crashleiders een universitaire titel op zak. En Lunch vraagt zich dus af: als alle leraren hoogopgeleid zijn, wordt het onderwijs daar dan ook beter van? We vragen het aan Mary-Marie Kimpanpa, uh, correspondent in Nederland voor Finse media. Finland wordt in Nederland vaak als voorbeeld aangehaald. En Mary-Marie wordt daarbij vaak geconsulteerd. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het onderwijs inderdaad veel beter in Finland? Uh, ja. En waarom? Uh, nou, een, uh, een deel van, uh, dat het beter is, is, is de opleidingsniveau van, uh, van de leerkrachten. Ze zijn universitair opgeleid, waardoor ze uit een grotere kennisbron uh, putten... Uh, maar de, de, de problematiek is uh, in, in Nederland... of als je zoekt naar een oplossing en je denkt... oké, okay, we, we leiden iedereen op en, uh, en dan hebben we masters en uh, onderwijs wordt daarmee alleen prachtig. Gelijk, dat uh, werkt niet zo. Daar zijn veel meer factoren in Finland die, uh, die het onderwijs uh, goed maken. En dat zijn? Welke factoren? Uh, nou, één grote uh, um, uh, factor is uh, dat de deuren... Uh, voor de kinderen zijn de deuren uh, naar alle opleidingsvormen uh, na basisschool... Open, altijd. Dus het is, als ik het zou zetten op Nederlandse situatie, dan alle VMBO-kinderen in Finland zouden dus door kunnen stromen naar universiteit. In Finland heb je geen VMBO, want iedereen volgt tot en met 15 jaar dezelfde onderwijs. Dus het is vanaf de 15e ga je pas dan diversifieren. Er wordt daar in een vroeg stadium niet een test gedaan waardoor je richting HAVO gaat of richting VMBO of inderdaad hoger? Nee, dat bestaat niet. Dus het is uh, um, ongeveer dan op je vijftiende kies je of je een soort vergelijkbaar met VVO-opleiding gaat doen, ongeveer de helft van de jaarklasse, ietsje meer dan de helft van de jaarklasse, gaat uh, de uh, Finse variant van VVO doen en de rest gaat dan uh, naar een vakopleiding. En daar kan je ook een, uh, kiezen voor een combinatie van uh, um, een vakopleiding plus uh, VVO. Maar die kinderen zijn toch tot hun niet vijftiende niet allemaal uh, gelijk, uh, qua intelligentieniveau bijvoorbeeld? Uh, dat is een hele typische Nederlandse vraag. Uh, men begint hier altijd over de intelligentie. Maar als u kijkt naar een uh, populatie, um, in, nou ja, bijvoorbeeld in Europese landen... Uh, en sociaal-economische ontwikkeling van de landen... Uh, dan is de populatie toch best vergelijkbaar, bijvoorbeeld in Nederland en Finland. En de, de Finnen zijn dus niet, de Finse kinderen zijn niet slimmer dan de Nederlandse kinderen. Um, men heeft de neiging hier heel gauw te denken um, dat iemand is slim of niet slim... en ook uh, daartoe leven. Het wordt zichzelf bevestigend een fenomeen. Ik heb even een keer een discussie mogen volgen... tussen een leerkracht en een, en een kind. En het kind zei dat, uh, dat uh, zij wilde hetzelfde kunnen doen... Um, in een vak uh, als, als haar vriendin. En, uh, en die leerkracht zei... ja, maar... Die is zo geboren. En ik dacht, dit is nou zo een fout boodschap wat je kan geven. Want dat uh, impliciet geef je dus uh, dat kind dat uh, dat ook goed deed. Uh, geef je um, het idee dat, uh, nou ja, dan hoef ik het eigenlijk ook niet meer eens te proberen. Want, uh, ja. want uh, ik ben niet zo geboren volgens de juf. Maar, maar goed, kijk, dat zal dan een Nederlandse vraag zijn over dat intelligentieverschil. Maar goed, je hebt toch sowieso niveauverschillen tussen kinderen. De een werkt sneller dan de ander. En dan moet, ja. uh, laten we zeggen, degene die sneller ja. werkt, moet zich dus aanpassen aan de langzamer ja. of omgekeerd. Nee, nee, nee. nee. Want het is, en dan komt juist het opleidingsniveau van de leerkrachten van pas. Want um, omdat ze goed um, en breed en diep opgeleid zijn... Um, is, is, um, um, kunnen de leerkrachten dus uh, de aanpassingen doen uh, in de klas. Dus het is, ik, ik heb zelf ook in een klas gezeten... waar kinderen van, van alle soorten en maten zaten. Mm -hmm. En ik heb zelf bijvoorbeeld geen... Um, ik dan, in Nederlandse begrippen ging ik dan, dan snel en, en had, had ik hogere cijfers. Maar het... het ik, ik, ik leed nooit onder... onder en ik had niet eens een idee dat dat er klasgenoten waren die langzamer waren. En, en we hebben het nu eerst, laten we zeggen, tot aan 15 jaar. Maar hoe zit het op de crashes dan in Finland? ik begrijp zelfs hmm. dat de crashleiders een universitaire studie hebben gedaan. Niet allemaal, maar een groot deel. Um, voor kinderen tot, uh, tot vijf jaar. Uh, want in Finland ga je sowieso naar school pas op het jaar dat, uh, dat je zeven wordt. Dus het begint sowieso later dan in Nederland. Maar goed, tot vijf jaar heb je uh, leidsters die uh, universitair opgeleid zijn dan een bachelors degree. Um, of dan um, vergelijkbaar met de hbo-opleiding. En, en dan vanaf uh, de kinderen uh, die zes zijn, zij volgen een soort um, uh, voorschool. En die, uh, die worden wel allemaal uh, dan uh, opgeleid door, uh, door uh, kreslijsters... Kles ja. die universitaire ja. masters opgeleid zijn. Maar je, kinderen in Finland zijn, kunnen dus langer kind zijn. Hoeveel verslaat er naar school? Ja, ja, betekent dat dat weet ik niet, want eh, in in Finland is het dan weer heel gebruikelijk dat allebei de ouders fulltime of nagenoeg fulltime werken. Waardoor uh, dus, uh, opvang uh, buiten huis uh, mm -hmm. uh, anders geregeld is. Uh, maar kind zijn in die zin dat hij hoeft niet gelijk te gaan, uh, gaan oefenen met, uh, met, uh, met letters en nummers uh, en, en uh, cijfers en ja. uh, noem maar op. Dus, uh, ja. En dan nog even naar dat punt. Uiteindelijk worden ze dan 15 en dan, dan uh, ontstaat er wel een, een splitsing. Dan, dan ga je kiezen waar je verder naartoe gaat. Ja, ja. maar dan dus de helft van, uh, van de jaarklassen. Dus, uh, um, de helft gaat dus door naar, uh, naar de Nederlandse uh, VVO, uh, vergelijkbaar. Dat duurt drie jaar lang en daarna, ja, ja, dan kan, daarna kan je naar de universiteit. Maar da, dat kom je ook niet zomaar binnen, want dan moet je weer toelandingsexamen doen. Mm -hmm. Um, of, of de, de andere helft gaat dan uh, naar een vakopleiding. Maar die kunnen ook later, als, mochten ze willen... Dan kunnen ze ook later naar de universiteit. Ja. Laten we zeggen, de, de, de, de barrière om naar de universiteit te gaan... Uh, is in Finland veel lager. En, uh, is, het, is het onderwijs daar dan ook, of laten we zeggen... het niveau van de universiteit ook lager? Uh, nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen? Ik meen van niet. En het is, als je kijkt naar allerlei uh, ranking sites van universiteiten, en uh, sommige Finse universiteiten komen daar regelmatig voor uh, op vrij hoge posities. Ik, uh, ik heb geen idee of ze, hoe ze scoren vergeleken met de Nederlandse nee. universiteiten. Nee. Maar toch, toch is de vraag van hoe kan dat dan? Hè? Ik bedoel, wij, wij zijn daar hier in Nederland dus heel erg mee bezig... en allemaal, allemaal uh, voorwaarden te creëren... Om, maar, om dat onderwijs maar zo goed mogelijk op peil te krijgen. En ja. u zegt, in Finland doen we het op deze manier... en werkt het eigenlijk ook prima? Ja, nou, ik, ik denk dat er één groot... Uh, het is een kwestie van uh, denkwijze. Men heeft hier op een bepaalde manier leren denken over onderwijs en, en over kinderen. En dus iedereen... Ja, ik hoor ook mensen praten dat ik ben VMBO of ik ben HAVO. En ik, ik, het is voor mij heel gek, want ik, dus je bent dat niet, je doet het. Dus dan... En, en men sorteert heel vroeg en men, men praat over IQ-termen heel, heel snel in Nederland. Ook voor kinderen van drie, vierjarige leeftijden. Wat voor mij echt uh, ja, bijzonder is... Uh, en in Finland gaat men kijken. Als een kind niet kan leren, gaat men kijken wat, wat is er aan de hand. Heeft die concentratieproblemen problemen thuis? Wat is er aan de hand? Men, men gaat ervan uit dat iedereen kan leren. Ja. Dus dat, er is enorm verschil in, in hoe, hoe men denkt. En het is een, een grote kapitaalvernietiging in Nederland, vind ik, ja. dat, hoe men hier omgaat. En de universiteit in Finland is gratis, begreep ik dat? Ja, ja. Ja, het is... Ja, ze, ja. ja. Dat voor iedereen. Tot voor kort was het zelfs voor buitenlandse studenten helemaal gratis. Maar inmiddels zijn er een aantal universiteiten... experimenten worden nu gedaan dat of buitenlandse studenten iets moeten betalen. Mm. Maar Finse burgers hoeven niks te betalen. En het is zelfs zo dat als je zeg maar al eerst een paar jaar gewerkt hebt... zelfs dan kan je nog een studie gaan doen daarna. Uh, ja, ja, het is, uh, ja, leven lang studeren is, is, uh, is ingebakken in de Finse cultuur. Dus uh, dat, dat krijg je gewoon. Je, je krijgt ook... Uh, ik, heb nu nou, ik, ik ben een veertiger. Ik heb een heleboel veertigers als, als vrienden en vriendinnen. En uh, een deel daarvan is, is nu aan het studeren. Gewoon stop tijdelijk met werk. En uh, krijg uh, subsidie om, ja. uh, om verder te gaan ja. studeren. Dus eeuwige studenten. Daar zitten we hier heel moeilijk ja. over te doen. in Finland ja. over denken, Wat een mooi land is dat eigenlijk. Uh, ja, ik vind... Het is niet dramatisch in Nederland. Het is, ik, ik, ik wou alleen maar dat dat men zou, ook, ook die mentaliteit, dat zesjescultuur, dat klopt er wel een beetje. Het is een soort ja, het is middelmatig, het is goed genoeg. En is in Finland denkt men altijd, joh, je kan beter. En het is als je een acht hebt, nou, dan kan je ook een negen halen. Of als je een zes hebt, kan je ook een zeven halen. Dus, ja. Ja. Maar u zou dus best wel willen dat het Nederlands onderwijs wat meer op het Finse gaat lijken? Uh, ja, op veel, in, in vele opzichten wel, ja. ja de, de, vooral de op, het opleidingsniveau en, en hoe men... Uh, Kijkt naar kinderen en dat het niet zo snel uh, beoordelend is. Dat echt, men blijft heel lang kijken en dat nou ja, het komt er wel en we blijven hard aan werken. Ja. Uh, tot slot, u uh, vindt het niet uh, heel vervelend dat uw kinderen nu op een Nederlandse school zitten dan? Um, nou, ik kijk met, met bepaalde angst uh, daarna. Maar het is, daar komt weer een, het is, ik ben zelf hoogopgeleid en ik, ik zie gewoon... De hoogopgeleide, uh, kinderen van hoogopgeleide ouders hebben het relatief makkelijk. Dus het is in, in die zin uh, boffen mijn kinderen. Um, ik, ik, ik zie um, lager opgeleide uh, ouders... en uh, dan, dan merk ik dat, uh, dat de, uh, de kinderen zijn dubbel benadeeld. Omdat uh, ze zelf in een, in een bepaald verwachtingspatroon zitten... maar ook de ouders kunnen niet voor hen vechten. Ik ga altijd voor mijn kinderen vechten ik weet uh, mij weg te vinden in het systeem. Vele laagopgeleide ouders weten dat niet. Nee. Goed, uh, toch maar eens naar Finland kijken misschien. Dat is in ieder geval een uh, conclusie. Dank voor het uh, gesprek. Uh, Mary Marie Kimpan pa, u. Uh, dat is een uh, correspondent voor uh, Finse Media in Nederland. En ja, de vraag van vandaag ging dus inderdaad over... moeten we dan meer naar Finland kijken. En uh, alle leraren, als die hoogopgeleid zijn... wordt het onderwijs daar dan beter van... Nou, je zou kunnen zeggen dat dat een eerste goede stap is... maar daarmee alleen breng je het onderwijs nog niet naar Vins niveau. Dat is het antwoord op de vraag van vandaag. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jacques Vriens, kinderboekenschrijver, toneelspeler... en het is deze week Jacques Vriens Week. En in het kader van die week speelt de kinderboekenschrijver zijn voorstelling... hoe verzint hij het toch allemaal door het hele land? Vanmorgen kwam hij al vroeg met de trein vanuit Zuid-Limburg naar Culemborg. En voordat hij naar het theater gaat, is het eerst tijd voor... Uh, ik wilde graag een kopje koffie, als ik kan. Een kleine een Doe maar een kleine, ja. Dat, uh... Dankjewel. Ik reis eigenlijk vrij veel met de trein, want de, de verbindingen vanuit Zuid-Limburg zijn best goed... Ja, het lijkt wel een reclamespotje voor de NS, zeg maar. Maar euh, nou weet je, het, het stomme is als je met de auto gaat... Euh, hè, stel je voor, euh, ik, ik ga bijvoorbeeld naar een school toe of zo, om hem voor te lezen en te vertellen. En je zit dan eerst twee uur of tweeënhalf uur in die auto in de file. En dan kom je daar aan en dan ben je eigenlijk hartstikke moe. Maar dan word je toch geacht om de aardige vriendelijke kinderboekenschrijver te zijn... En dat wil ik ook zijn. Maar, maar dat is dan best lastig. Terwijl als je in de trein zit, dat vind ik heel ontspannen. En ik lees, ik werk, ik heb nu ook zitten lezen. En uh, ja, vind ik heel plezierig. Zal ik deze ook maar weggooien? <lacht> want die zijn ook van nu gelopen. Ja. Ja, zo. Die ook nog... ah, ja. Goh, doet u veel melk erin? Dat ja. is... <lacht> ik heb een boek zitten lezen over de middeleeuwen. Want ik ben bezig met de voorbereidingen van een boek over uh, wat zich in de middeleeuwen afspeelt. En dat vind ik... Uh, ja, ik, ik heb iets met die middeleeuwen. En ik heb al een paar historische kinderboeken geschreven. Maar die spelen allemaal in een tijd waarbij je nog mensen kon interviewen. Hè. Ik heb een boek over Tweede Wereldoorlog geschreven, oorlogsgeheimen. Nou, daarvoor heb ik mensen uit het dorp waar ik nu woon geïnterviewd... die als kind de oorlog hebben meegemaakt. Dus uh, ik ben nu uh, een boek aan het lezen over oude volksgebruiken... omdat ik iets meer wilde weten over uh, de geboorte in de middeleeuwen... En uh, carnaval in de middeleeuwen. En zo rond 1400, dat is het jaar wat ik heb uitgekozen. En dan wil ik eigenlijk erachter proberen te komen. En ik heb al veel meer dingen overhoop gehaald, hoor. Maar ik wil erachter komen, hoe is het nou om als kind in die tijd te leven? Dat, dat, daar wil ik maar toe van mezelf. Dus. Nou, dan gaan we nu naar het theater. Uh, Na 140 meter linksaf, dat is hier... Kinderen vragen ook wel eens, ga je nou ook voor grote mensen schrijven? En dan zeg ik nee. Dat, uh, en ik schrijf wel eens een artikel of zo voor, voor een blad... Uh, over onderwijs of over kinderboeken. Maar echte verhalen, ik blijf gewoon altijd voor, uh, voor kinderen schrijven. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Jevrouw. De theater, de Franse school. Ja, dat is, de, de, uh, dat is hier uh, links. Ja, hier rechtdoor. En dan uh, naar links en dan nou gewoon de hele stad doorlopen en rechtdoor. Nou, dat, dat moet te vinden zijn. Dankjewel. Ja, ik was laatst op een kleuterschool. Dat was heel grappig. En kleuters die... Uh, de, uh, dat heb je een heleboel verteld en zo. En dan zeg je, je wilde nog wat vragen. Maar kleuters hebben nooit vragen. Die hebben mededelingen. Hè? Dus een kleuter steken dan een handje op. En die zeggen, wij hebben ook een poes. Of mijn vader leest ook een boek. Of nou ja, dat soort prachtige teksten. Maar er was een, een kleutergroep. En er was een kleuter die had echt een vraag bedacht. En die vroeg... Hoeveel boeken zijn er nog leeg? Nou, Dat vond ik echt een, een bijna filosofische vraag. Dat is echt fantastisch. En toen dacht ik, ja, wat, wat antwoord ik nu? Uh, ik dacht, ja, ik kan natuurlijk een of andere verhaal ophangen. Ja, dat je als schrijver altijd bezig bent met de voorbereidingen. Nou, denk, ik denk, daar nou, zit dat meisje uh, niet op te wachten. Ze heet trouwens Nina, dat herinner ik me nog, ook nog heel goed. En uh, ik zei, nou Nina, er zijn nog drie boeken leeg. En Nina was heel tevreden met het antwoord. En toen zat ik later in de trein. En toen dacht ik, verdomd, ik heb inderdaad drie plannen in mijn hoofd voor een boek. Drie boeken die ik echt nog wil maken. En het gekke is, realiseerde ik me toen ook, dat als ik aan één plan echt begin. Ik ga het dan ook echt uitvoeren. Ik zit echt achter mijn computer en schrijf. Schrijft er automatisch weer een nieuw plannetje voor in de plaats. Dus ik heb altijd drie boeken die klaarstaan in mijn hoofd omdat die geschreven willen worden. Dat, dat was eigenlijk door die vraag van hoeveel boeken zijn er nog leeg. Nou, drie dus. <laughs> eens even kijken, hier is theater De Franse School. En... Kijk eens aan, goedemorgen. Mijn naam is Jacques Vries en ik kom hier de voorstelling spelen. Ja, goed. Ja? ja? Ja, hallo. Nee. Zo. Het radiodagboek van Jacques Vriens dus deze week. Gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stam.nl. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Bent u het ermee eens of mee oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Eerst is hier Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Italië erkent de opstandelingen in Libië als de enige wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Frattini heeft dat gezegd tegen een vertegenwoordiger van de opstandelingen. Italië is na Frankrijk en Qatar het derde land dat overgaat tot erkenning. Frattini zei verder dat hij het bewapenen van de opstandelingen niet uitsluit. Katholieke scholen mogen het dragen van een hoofddoek in de klas verbieden via het schoolreglement. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De zaak was aangespannen door een leerling van 15... van het Don Bosco College in Volendam. Ze wil daar hoofddoek onder schooltijd dragen. De commissie gelijke behandeling steunt het meisje in haar eis. De rechtbank oordeelt anders. Het verbod past in de katholieke grondslag... die andere geloofsuitingen binnen de school niet aanvaardt. Marco Kroon heeft een schikking van het Openbaar Ministerie... waarbij hij oneervol ontslag zou nemen uit het leger, afgewezen. Dat bleek tijdens de rechtszaak tegen de gedecoreerde militair... Het OM heeft Kroon in de aanloop naar de rechtszaak voorgesteld het cocaïnegebruik waarvan hij wordt beschuldigd toe te geven. Dan was de rechtszaak afgeblazen. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie: Files op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Maasluis 2 kilometer door werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Bij Ravenstein 2 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven... kan vanaf knooppunt Valburg beter omrijden via Tiel over de A15 en de A2. En de N233 kester venendaal is nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Rhenen en Venendaal En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Jurgen van den Berg Goedemiddag, um, de nieuwe voorzitter van het CDA, Rutte Petom, wil van, het, uh, van die partij een transparantere, socialer en vooral christelijke partij maken. Uh, dat is niet thans de verwachting. Haar koers wijkt af van die van de CDA's in Den Haag. En met haar verkiezing geven de leden dus een duidelijk signaal... naar de hoge heren op het plus. Gaat het haar lukken om de partij te veranderen? En zo ja, is dat een goede zaak? U hebt mij uw vertrouwen gegeven. En vertrouwen is voor een partijvoorzitter het allerbelangrijkste wat er is. Ik heb gezegd dat wie er ook de nieuwe voorzitter zou worden. Dat die het vertrouwen van de leden moest hebben. Om te kunnen doen wat er moet worden gedaan. En dat u mij nu dat vertrouwen geeft, dat maakt het mogelijk om aan de slag te gaan. Ik ga erover doorpraten met Kathleen Verjee, CDA Tweede Kamerlid. Goedemiddag mevrouw Verjee, u zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Gezellig. We maken aan het begin van uh, Stand.nl altijd even uh, een, een beetje een, een sprongetje, zeg maar. Uh, dat doen we door drie keuzes voor te leggen. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier is de eerste Het CDA maakt een rut naar links. Uh, nee. Ik heb op Peter omgestemd. Ja. De nieuwe koers van het CDA is een gevaar voor de coalitie. Nee. Nou, u mag thuis ook meepraten, of waar u ook maar bent. De stelling, het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. En bent u daarmee eens of oneens, laat het weten via de sms. 7070 kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stan.nl en twitteren naar etstand.nl. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Zegt u dan eens of oneens, mevrouw VJ? Ja, daar ben ik het mee eens. We hebben natuurlijk duidelijk op, op 9 juni... een heel duidelijk signaal gekregen van de kiezer. Uh, opnieuw, op 2 maart, een duidelijk signaal van de kiezer. En uh, wat mij betreft moeten we veel duidelijker... een eigenstandig, authentiek, christendemocratisch geluid laten horen. We zijn onzichtbaar, onherkenbaar voor de kiezer. Dat hoor ik ook uit mijn achterban. Nou, maar u zit wel in het kabinet... Um, onze partij zit in het kabinet. Ik zit in de CDA Tweede Kamerfractie. Ja, maar en ik bedoel ik je... ook in het partij? Ja, maar als je in het kabinet zit, betekent het niet... dat je niet een eigenstandig, christendemocratisch geluid kunt laten horen. Daar zijn we ook al mee bezig, vanuit de fractie. Maar ik ben het eens met iedereen. Die zegt, het moet opener, het moet transparanter, het moet christelijker. Uh, het congres in oktober, dat was historisch. Hè? Het werd duidelijk dat uh, de achterban verdeeld was toen. Uh, hoe hebt u het congres van afgelopen weekend ervaren? Nou, ik vond het um, heel erg mooi om te zien dat daar weer um, een vitale partij stond. Het was natuurlijk ook heel spannend, meneer Van den Berg. Want uh, we werkten met z'n allen toen naar dat hoogtepunt van die verkiezing van die partijvoorzitter. En, en zou het goed gaan met al die kleuren weer natuurlijk. En zou het weer goed gaan met al die stemmingen, <lacht> al die kleuren. Maar in het ochtenddeel hadden we uh, resoluties. Mm -hmm. Daar is weer open en diepgaand over gesproken. Komen we zo nog even over door te praten, want dat is eentje die, ook u, die u zelf uh, treft. Ja. Want dat is, dat is een portefeuille die u uh, hanteert. Maar nou, naar de totale sfeer. De totale sfeer was een sfeer van wij zijn christendemocraten. Dat bindt ons meer dan wat dan ook. Op grond daarvan moeten we vooral niet bang zijn voor verschillen van mening, maar open en transparant de discussie aangaan om weer scherp te krijgen wat onze visie en wat onze standpunten zijn. En u hebt in dat kader op mevrouw Peter omgestemd. Waarom? Uh, ik vind het belangrijk uh, puur om voor ik ga voor diversiteit. Dus ik vind het belangrijk uh, om een. Uh, er waren zes kandidaten. Fantastisch trouwens. Dat zes mensen in deze tijd dat voorzitterschap beogen. Ik vond het goed om voor een vrouw te kiezen. Ik vond het ook goed om voor iemand te kiezen die een theologische achtergrond heeft. Um, dat zijn zaken die onze partij echt onderscheidend maakt. En uh, ja, ik, uh, wat ze zei en ook de manier waarop ze het zei... ik ben zelf geweest op de avond waar alle kandidaten aanwezig waren in Amersfoort... Um, heb ik goed geluisterd en goed gekeken... en ik vond haar met kop en schouders erboven uitsteken. Zij was ook degene die op dat eerste congres tegen de samenwerking met de PVV stemde. Ja, net als ik. Ja. Is ja. dat ook de reden waarom u ja, daarom zo ziet zitten? Uh, nee, want uh, we hebben natuurlijk dat uh, verkiezingscongres gehad. Toen bleek, uh, of dat verkiezingscongres op twee. Uh, oktober hebben wij het congres gehad... waar duidelijk werd dat de meerderheid van de partij... voor deze regeringsconstructie is. Wat dat betreft is dat dus een gepasseerd station. Het is een feit. Ik heb zelf ook gezegd... Uh, ik heb tegen deze regeringsconstructie gestemd. Maar de meerderheid van mijn partij wil dit. Dus we gaan dit doen. Ondertussen zijn er natuurlijk wel veel mensen... die ook tegen mij zeggen, ik denk er net zo over als mm. jij. Maar, maar ik een, heb wel een, ja 61 gestemd. procent van de leden stemt voor mevrouw Peton. Uh, kan je dat dan tegelijk vertalen, ook dat 61% zich intussen weer achter het oor is gaan krabben... en zegt van nou, misschien is die samenwerking met de PVW toch niet zo goed? Nou, dat was ik net bezig uit te leggen. Ik hoor heel veel mensen die tegen mij zeggen van ik denk er net zo over als jij... maar ik heb wel voor deze regeringsconstructie gestemd. Maar ik, ik vind dat er nog te weinig zichtbaar is van dat eigen christendemocratische geluid. Dat ook uh, het geluid wat hier tegen was duidelijker gehoord moet worden. Ik wil erop wijzen dat wij vanuit de fractie... er zeker mee bezig zijn om dat kritische geruit richting uh, de PVV, de gedoogpartner, ook te laten worden vanuit onze eigen Maar bedoelt u met, bedoelt u met wij, meneer Kok, Jan en U of, of is dat geld voor nee, de hele dat fractie? Is, nee, dat gaat veel breder in de fractie. Uh, er zijn genoeg mensen die uh, duidelijke standpunten innemen. Ik ben het ook eens met collega De Rauwe, die uh, in de pers van vrijdag zegt... we moeten als fractie veel meer onze eigen standpunten... soms ook tegen de regering, in durven innemen. Denkt u dat meneer Vragen gesproken is? Heeft u nog gesproken in de zijlijn van het congres? Ik heb hem niet gesproken. Wat denkt u? Uh, ik weet niet, uh, ik geloof niet dat er reden is voor meneer Verhagen... Uh, om nu uh, direct bang te zijn. Waarvoor zou hij bang moeten zijn? Uh, nou ja, hij, hij staat een beetje he, voor het pragmatische deel van het CDA. Pragmatisch. Uh, in, maar kijk, in dit, weet in dit u kader nou, van de samenwerking met, met inderdaad de PVV en in, in deze kabinetscoalitie. Nu schiet u nou precies in de kramp waar iedereen altijd in, in, in schiet... van, oh, er is verschil van mening, oh, ik moet bang zijn. Nee, niet bang zijn. Nou, ik ben niet open, bang, maar... Open en transparant, nee, u niet, maar u denkt dat meneer Verhagen bang is open en transparant het debat ingaan. Niet bang zijn voor verschil van mening. En uh, ik hoop echt dat het deze partijvoorzitter gaat lukken... om over die angst heen te, heen te stappen. Verschil van mening in de fractie, verschil van mening in de partij... maakt juist dat we zichtbaar worden. En wat ons bindt, en dat was zaterdag zo duidelijk... wat ons bindt is dat we allemaal staan voor onze partij het CDA. Hmm. Maar goed, u zegt er is een beweging gaan... u hoort dat om u heen, van mensen die zeggen... ja, die samenwerking dat was misschien toch niet zo'n goed idee... of ik ben daar misschien op teruggekomen. Uh, u hoort dat, dat geluid kennelijk meer. Uh, nou, dat is dan toch juist tegen uh, de, de, de, de lijn in die Verhagen... nu heeft ingezet? Des te belangrijker dat deze partijvoorzitter... Uh, de mensen weer bij elkaar brengt. Al die mensen die staan voor die christendemocratische partij... die dus best wel tegen een stootje kunnen... die niet bang hoeven te zijn voor dat verschil van mening... Die die mensen bij elkaar brengen en juist in het gesprek met elkaar vanuit die verschillende standpunten weer helder krijgen waar wij als christendemocraten voor staan. En krijgt zo'n partijvoorzitter dat voor elkaar, denkt u? Kijk, je kan niet al het heil verwachten van een partijvoorzitter. Maar een partijvoorzitter speelt natuurlijk wel een belangrijke rol in het entameren van het debat. In het laten zien dat je niet bang hoeft te zijn voor verschil van mening. Want het kan zijn dat zij flink wat tegenstand krijgt. We noemen dat in het begin even de onhebiedig misschien wel de hoge heren in Den Haag. De mensen die op het plus zitten. Ik uh, denk dat ze zich zeker gerealiseerd heeft dat ze tegenstand zal krijgen. En ik wens er van harte een rechte rug toe. Want over het algemeen hoor je van een partijvoorzitter in een partij niet zoveel. Want dan gaat het meestal goed, die is vooral bezig met de interne toestanden. Maar het lijkt erop dat er nu ook vooral naar buiten toe getreden moet worden. Kijk, zij moet natuurlijk staan voor de leden. De bijna 70.000 leden die wij hebben als CDA. Uh, voor zover ik weet de grootste, het grootste aantal leden dat enige politieke partij in ons land heeft. En het is heel belangrijk dat het geluid van die leden gehoord wordt en dat zij daarvoor staat. U ging net al even op die uh, resoluties in. Uh, het congres riep de CDA-ministers op om uh, niet akkoord te gaan met die 500 uh, animal cops. He, dat is een, een plan ja. van de PVV. En de bezuinigingen in het uh, passend onderwijs om daar tegen te zijn. Daar bent u blij mee met het laatste? Uh, nou... Uh, ik blij. Ik heb heel goed geluisterd. Natuurlijk, ik als uh, lid van de fractie, woordvoerder Passend Onderwijs... luister heel goed naar wat de leden zeggen. Uh, en wat de leden gezegd hebben, is die ombuigingen van 300 miljoen... die uh, in het regeringsakkoord staan... die moeten uitgesmeerd worden over een groter aantal jaren. Uh, dat kost natuurlijk geld. Uh, dus ik kan niks beloven. Maar wat ik wel zeg, is ik neem dit zeer serieus. Ik pak dit op in de fractie. En ik ga kijken waar we uit kunnen komen. En die 500 Animal Cops? Die 500 Animal Cops, uh, daar zal de woordvoerder over de Animal cops <lacht> van gaan kijken wat we daarmee doen. Ja, maar daar vindt u toch ook wel iets van? Ik ben geen voorstander van Animal cops. Weet u, ik ben woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Trouwens, heel erg blij. En ook duidelijk zichtbaar CDA-punt dat wij 0,7 van ons bruto nationaal product blijven besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het moeilijk om in het buitenland uit te leggen dat wij eh, politie hebben die zich richt op dieren alsof het met alle mensen hier zo goed gaat. Ja, Goed, dat is duidelijk. Maar goed, het werd afgeraden... geloof ik, door partijleiding. Um, nog even over mevrouw Peterom. Um, die, die wordt wel links genoemd in de media. Is dat terecht? Nou, weet u, volgens mij... Um, en zeker als je in de dagelijkse praktijk van de politiek zit... dan zie je dat die verdeling links en rechts... die heeft denk ik echt een beetje zijn langste tijd gehad. Um, ik ben er ook niet voor om mensen in een hoek te plaatsen... van jij bent links, hups, dat etiket, jij bent rechts... Uh, het gaat erom dat we zichtbaar worden op standpunten die voor ons van belang zijn. En dat heeft te maken met de gelijkwaardigheid van alle burgers in, in ons land. Dat heeft te maken met een visie op duurzaamheid. Uh, de, de, hoe belangrijk is het niet, juist als christendemocraten, om de natuur, de planeet die ons gegeven is om voor te zorgen, om die ook goed te maken. Te bewaken. En dat heeft te maken met het opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dus dat zijn de christelijke waarden waar het dan over gaat? Dat zijn wat mij betreft zeer belangrijke eikpunten... voor waar de christendemocratie voor staat. En, da en daar staat zij ook voor, zegt u, als, als voorzitter. Dat is een van onze luisteraars, die heeft gereageerd op die stelling. En die zegt, mevrouw Petom, let maar op... dat wordt de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Geweldig. Het is hoog tijd voor een vrouwelijke premier in <laughs> Nederland. Maar denkt, u, maar denkt u dat zij zover gaat komen? Dat weten we natuurlijk niet. Ze heeft nu al een behoorlijke taak op haar schouders. Ik sluit niets uit. Nee. Nou, Laten we kijken wat de luisteraars vinden. Uh, het is duidelijk wat u vindt. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. U zegt volmondig uh, eens. Um, we gaan kijken wat, wat uh, uh, de mensen vinden. Ik ga in ieder geval nog een keer verversen. Uh, want daar staan die percentages op. En dat moet je goed optellen en aftrekken. Want anders wordt je verweten dat je niet kan rekenen. 66% is het eens. 34% is het oneens. En er is door uh, bijna 1100 mensen gestemd. Goedemiddag. Met René, goedemiddag. Dag Jurgen. Dag. Uh, nou ik vind dat ze dat niet moeten doen. Uh, Om twee redenen. De eerste is minder uh, spannend. Dat is omdat je je geloofwaardigheid op het spel zet. Dus ja, uh, uh, uh, dat kun je vinden. En de tweede, die vind ik wel heel belangrijk. Volgens mij, vorige week bij jou in het programma of op Radio 1 vorige week... heb ik mevrouw Peterhoom de meest verwerpelijke uitspraak horen zeggen. Dat zij het christelijke ideologie boven alle anderen superieur vindt. Dat is daar diverse keren gevraagd, volgens mij door Thijs van der Brinken. En dat wou ze niet terugnemen. Nou, uh -huh. als dit soort mensen in een democratie in een partij kunnen komen... dan denk ik, in alle andere landen worden daar uh, de meest vreselijke oorlogen op uitgevochten. En die mevrouw Ferrier, die dan bij u in de uitzending zit, die dan dit uh, uh, uh, tolereert... ja, dat vind ik misschien nog wel veel erger dan, ja. uh, dan dat deze mevrouw... Uh, al wel niet een functie zou moeten hebben ja. of naar links of rechts zou moeten buigen. Ik ga dat straks aan mevrouw Ferrier voorleggen. Dank voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Ik spreek met Peter Hamming uit Wapenveld. Ik ben voor de stelling. Ik vind dat wij, nadat we ons herbrond hebben... dat we dus een nieuwe koers moeten gaan varen. Wij moeten terug naar onze uitgangspunten van ARP, CHU en KVP. En vervolgens die weer in het oude CDA weer, uh, opnieuw opnemen. En uh, van daaruit nieuw beleid gaan uitstippelen... wat aansluit bij... Uh, de meerderheid van de partij. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Fred van der Laar. Het CDA is te veel afgeweken... van haar oorspronkelijke programma van uitgangspunten. Als ze haar oorspronkelijke programma van uitgangspunten handhaaft... dan gaat het goed met deze partij. De partij aanvaardt de Heilige Schrift... als richtsnoer voor het politiek handelen. Dat is de grondslag van het CDA... Dat staat ook bij artikel 2 van de statuten. En we hebben nou een dominee en die geeft daar inhoud... En vorm aan. U zegt eens op de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, meneer, goedemiddag. U bent ook eens met de stelling. Ja, christelijk, uh, christelijk, dat telt vele interpretaties, maar eigenlijk is het toch een vorm van socialisme, communisme, rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid. En democratisch betekent natuurlijk ook maximale inspraak van de burgers. Dus ook referenda, gekozen burgemeesters enzovoorts. Dus ik hoop dat het eindelijk gebeurt. Een nieuwe oude CDA. Nieuwe oude CDA, dat is ook wel een mooie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw vrouw van Berg in Amsterdam. Um, ja, ik denk dat ze het uh, niet gaan redden met deze mevrouw. Omdat uh, ik uh, die uitzending bij Moraalredders ook gezien heb. Mm -hmm. En werkelijk geschokt ben dat een dominee in deze tijd waarin we leven in Nederland. zegt dat haar geloof uh, superieur is aan die van anderen. En ik denk, ja, we leven in Nederland. Onze grondwet zegt, uh, mensen zijn gelijkwaardig. En daarmee hun religies ook. En eigenlijk zegt ze daarmee dat ze zich superieur voelt dan, uh, dan anderen. Of superieur is dan anderen. En daarmee knipt ze wat mij betreft toch een beetje naar de, naar de uh, uh, rechtse kant in Nederland. Ja. Dus ik, ik, voor mij is ze zich gediskwalificeerd daarmee, meteen. Goed, goed, dank u wel. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik ben in de uitzending. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, het CDA moet een nieuwe koers voeren. Uh, voeren. Nou, uh, dat, dat, dat zal zo zijn. Maar als we met deze mevrouw Ferrier uh, eens even horen wat ze allemaal zegt... Dan, dan is dat voor de kiezer volstrekt onduidelijk allemaal. Wat markeert eraan? Nou, eerst is uh, te vuurt en zwaard de PVV bestrijden. Vervolgens wordt er een, een, een coalitie gesmeed. En daar staat ze dan weer achter. En nu moet het allemaal weer veranderen. Als je een koers hebt dan moet je zelf ook duidelijk zijn. En niet overal met alle winden meewaaien. En dat bespeur ik een beetje bij deze mevrouw Ferrier. Nee. Even nog terug naar de stelling. CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Bent u het dan wel of niet daarmee eens? Ja, juristen daar, ben er trouwens over... mee, daar ben ik het natuurlijk volstrekt mee eens. Goed, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob Gerrit uit Delft. Nou, ik, uh, voor mij mag de CDA ook een andere koers varen. Alleen of dat die van mevrouw Ferrier uh, zal zijn, dat betwijfel ik. Ik vind dat de CDA veel minder navelstadig moet zijn, minder een doel op zichzelf. 50 keer diervriendelijker moet, uh, moet het CDA worden. Ik uh, Kenmerkend dat er zo uh, badinerend over de dierenpolitie, zoals het in goed Nederlands heet... Eh, wordt gesproken. Er moet eh, veel eh, eerder gestreden worden tegen de, de uitwassen van, eh, van de vee-industrie. Verder moet het CDA naar mijn smaak veel minder conformeren aan wat de Verenigde Staten ons wil eh, opdringen. En tot slot meer aandacht voor de cultuur van het Avondland en Nederland, in het bijzonder ook onze taal, want daarin eh, scoort de, het CDA. Eh, uh, uh, ...slecht en uh, ja. veel te Engelstalig. Kortom, een nieuwe koers, uh, u bent er wel voor. Maar dan moeten deze punten wel allemaal meegenomen worden. Uh, liefst wel, wat mij betreft, ja, ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Ik vind dat ze eigenlijk partij van het rentmeesterschap moeten worden... ...dus naar links moeten, sociaal moeten worden. En dan, dan komt het vanzelf, deze regering moeten ze de stekker eruit halen. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Met Ralf Margland, middag. Dag. Nou, ik heb een totaal ander geluid dan deze meneer de Jong daarnet. Ik vind dat het CDA geen nieuwe koers moet varen. De CDA moet de koers varen die ze momenteel met de VVD vaart. En ik denk dat dat de beste koers is, ook straks voor de toekomst... Uh, voor de aanwas van, van leden en, en stemmers. Laten we, laten we dat even de lijn Verhagen noemen. Daar zit u meer op. Nou, ik, ik ben een VVD'er, maar ik, ik kan me daarin vinden. Ja, dat, ja. Uh, dat wel. En dan, dan wil ik ze de raad meegeven. Zorg dat je geen religieus genootschap wordt... dat zich nog slechts in naam onderscheidt van de linkse partijen. Want daar moeten ze erg voor oppassen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Meneer uit Den Haag, ik ben voor de stelling, maar dan graag één ding toevoegen: een beetje meer opgewektheid als ze over partijprogramma's praten en zo. Het is allemaal zo sober en zo somber. U wilt er wat meer uh, lol in hebben. Nou, lol is niet het goede woord, maar uh, wat, wat, wat, wat. Wat, wat levendiger. Ja, ja. Nou, duidelijk... Maar ik uh, had maar zo'n vrijdag niet in de gelegenheid. Ik wil je nog even feliciteren met vrijdag. Oh, dank u wel. En mevrouw Verjees zit mee te schrijven, dus die heeft dit punt genoteerd. Wat levendiger moet het allemaal. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Annemie Omels. Ik ben zelf geen CDA-stemmer. Maar ik heb in de vrouwenbeweging, in de vredesbeweging... en bij, uh, in de mensenrechtenorganisaties... altijd gezien dat er al heel goed samen te werken viel met CDA-vrouwen. En ik denk dan met name en Margot Lompé... Die actief was in justitia en pax. Uh, ik denk aan mensen als maar waarbij de mensenrechten centraal staan. Mm -hmm. En ook de dialoog met uh, andere religies, die heb ik hier ook uh, actief in gezien. En waar het mevrouw Feyer betreft, denk ik ook dat de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking, die ook heel erg uh, ge ge geworteld is binnen het CDA. Ook uh, Beter uh, aan bod zal komen. Ja. En of deze mevrouw nou wel of niet haar christelijk geloof su superieur acht. Ja, ze is niet van ik, dominee geworden. Mijn oh. mij mag ze. En of ze nou wel of niet links of rechts. Ik vind dat begrip al lang niet meer uh, uh, toepasbaar. Want sommige uh, ideeën van de PVV worden zelfs links genoemd. Wat ik dus heel merkwaardig vind. Maar wat, wat mij hoop geeft. is dat er een uh, vrouw. Uh, met zoveel. Uh, meerderheid van stemmen gekozen is... die heel uitduidelijk ja. uitkomt... voor haar christelijke standpunt. Ja. Ja. En ik, ik zelf heb hij mee naar mensen... Als uh, Marin Kompe. En ik ben erg onder de indruk geweest. Van de be heer ja. Dat ik ook elders heb bezig heb. He, he, hebt u net gezegd, mevrouw. Dank u wel voor het bellen in ieder geval. Um, um, ik, ik praat ja. door over de reacties uh, met Kathleen Verrier, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Laten we eerst even over die uitspraak bij moraalridders gaan. Want er wordt ook gereageerd op ons forum ja. wel. Daar heeft mevrouw. Uh, neemt iemand het op voor mevrouw Peter, om Die zegt van ja, ze heeft gezegd dat voor haar het christelijke geloof uh, superieur is. Wat, wat ze volgens mij bedoeld heeft, um, zoals veel mensen in het CDA. In staan. We heten niet voor niets christendemocratisch appel. Dat is ons uitgangspunt. En juist als je daar heel helder in bent... kan je openstaan voor diversiteit... Dat is ook wat het christendom, uh, Jezus die ons daarin is voorgegaan... ons ook laat zien. Stel je open voor iedereen die jouw uitgangspunten onderschrijft. Maar als, als de stelling maar, is zo van, van uh, het christelijk geloof is superieur... En, en wat daar verder allemaal nog gebeurt in Nederland, dat, dat, dat komt daaronder? Nee, zo moet je Want niet Want zo leggen duidelijk. mensen het wel uit. Ja, hoor. Je maar op dat zo, woord. Zo, zo is het naar mijn uh, overtuiging niet bedoeld. Het is bedoeld als van staas duidelijk voor datgene waar je voor staat... Je christelijke uitgangspunten en juist daar om sta je open voor alle anderen. Niet voor niets heb ik uh, collega's die moslim zijn. Niet voor niets heb ik een collega gehad die hindoe is. Juist vanuit een sterk eigen christelijk geluid kan je. En nou. moet je je openstellen. Had ze dat misschien toch niet wat, wat duidelijker dan moeten zeggen? Ik heb het zelf niet gezien. Maar dit is in ieder geval zoals ik hmm. het duid. Goed, dan even naar de reacties in het algemeen. Wat vond wat ja. u ervan? Nou, er zijn een paar dingen waar ik graag op wil rea reageren. Uh, de meneer die zegt van uh, het CDA moet niet van koers veranderen. Maar moet deze koers volgen van de VVD. Uh, kijk, ik wil erop wijzen. Meneer zegt zelf, we moeten geen religieus genootschap worden. Dat zich alleen in naam nog onderscheidt van linkse partijen. We moeten natuurlijk ons eigen verhaal laten horen... en ook niet een VVD-light worden. Iets waar de heer Frissen in het evaluatierapport... terecht op gewezen heeft. Het gaat nogmaals om ons eigen geluid. Niet links, niet rechts, maar een eigen CDA-geluid. En dan heb ik natuurlijk ook goed geluisterd naar de persoon... die zegt van het moet wat levendiger. Niet zo somber Ik zag het allemaal. u gelijk noteren inderdaad. Ja, nee, want daar ben ik het ook helemaal mee eens. En vandaar dat ik ook zeg, wees niet zo bang voor ja. verschillen... Gaat, gaat het debat aan met een positief elan? Het woord herbronnen is een paar keer gevallen... en iemand had het over... Uh, het CDA moet eigenlijk weer het nieuwe, oude CDA worden. Ja, uh, strak vasthouden aan je uitgangspunten... maar wel die vertalen naar de vragen waar we vandaag de dag voor staan. Wat is de rol van de christendemocratie... in een multiculturele, multireligieuze samenleving? Wat is de rol van de christendemocratie in een globaliserende wereld... die niet voor iedereen positieve aspecten heeft, maar ook negatieve aspecten. En het is mijn overtuiging dat de christendemocratie daar eigentijdse antwoorden voor heeft. Dus ja. niet terug naar vroeger. Die tijd is geweest. De wereld is veranderd en uh -huh. verandert snel. Kijk naar wat er in de Arabische wereld gebeurt. En daar ons eigen christendemocratische antwoord op ja. geven. Het, het sloeg ook nog even naar u zelf uh, terug. Hè? Want um, uh, iemand had een beetje kritiek. Die zei van, uh, mevrouw VJ was tegen die samenwerking met de, met, uh, ja, de PVV. Ja, ik met alle winden mee, Vervolgens, vervolgens uh, steunt u het kabinet dan wel. En, en nu, uh, he, nu dan blijkt dat mevrouw Peter, maar eigenlijk in de, in de slipstream van mevrouw Peter, ja. zegt u ineens weer van, ja, uh, ja dit, dit is toch niet helemaal de weg die we op moeten. Het is goed om een aantal zaken duidelijk te maken... Ik heb gestemd tegen deze regeringsconstructie. Het is mijn overtuiging dat dit niet goed is voor het land en niet voor de partij. De meerderheid van mijn partij wilde dit wel. Ik heb daarom gezegd, we leven wel in een democratie. Ik ga dit niet blokkeren. Ik beoordeel deze regering op haar daden, hoe die uitwerken in de praktijk. En daar ben ik onverkort mee bezig. Daar is niets aan veranderd. En um, dat is de manier waarop... Uh, ik werk vanuit de fractie. En het is niet zo dat ik met alle winden meewaai. Mee het is duidelijk waar ik voor sta. Het is ook met mijn collega's gedeeld. Iedereen weet waar we aan toe zijn. Ja. En ons gaat het er allemaal om... die Christen-Democratische partij met nieuw elan op de kaart te zetten. Maar u zou het niet erg vinden als die samenwerking op een gegeven moment weer voorbij is? Uh, waar het mij om gaat, is dat we de christendemocratie... met nieuw elan weer op de kaart zetten. Maar u zou het niet erg vinden als die samenwerking weer voorbij is? Gaan we dit steeds herhalen. Uh, u mag wat alleen bedankt, maar ja of nee zeggen. Nee, nee dit was niet een ja of nee vraag. <laughs> het is natuurlijk ook belangrijk dat het land geregeerd wordt. En uh, we kijken kritisch naar de daden van deze regering. En met mevrouw Peter uh, wordt er een nieuwe koers ingezet... en die onderschrijft u van harte. Zeker. Ja. Goed, nou, dank u wel voor uw bijdrage. En, uh, Tot u dienst bedankt. en ook nog gefeliciteerd met tien jaar. Hartelijk dank. Excuses. Dank u wel. Uh, Kathleen Ferrier hoorde u, Tweede Kamerlid voor het CDA. We kijken naar de stelling staat op onze site. U kunt de hele middag blijven reageren trouwens. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Eens 67 oneens 33. En er is door 1145 mensen nu gestemd. Thijs van den Brink is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Zometeen na tweeën. Ja, moeten we moraalredders nog evalueren verder? Of is dat er wel genoeg gebeurd? Ja, ik heb, uh, ja, heb jij nog iets aan een toe te voegen? Voor... Nee, ze, ze zijn gewoon wij haar is, is het christendom superieur aan de islam en toen zei ze voor mij wel. Dat was eigenlijk het hele, het hele antwoord. Ja. Ja. Goed, wij gaan zometeen praten met Reinier Fijner. Dat is een uh, advocaat die uh, in 2009 Somalische piraten in ons land heeft verdedigd. En we praten met hem over het uh, doodschieten van die twee uh, piraten uh, voor de kust bij Somalië. En we gaan praten met Wouter Jongenelen en Nicky van Bergen. Dat zijn uh, talentvolle klimmers. Die hebben we ook in het land en Hans-Jaap Medes is de gast. De held, zou ja, ik bijna zeggen, zeker, van zeker, de wereldomroep. Uh, de man die uh, elke oorlog ongeveer als eerste is en als ja. laatste weer weggaat. Hij, ja. hij gaat weer terug, hè, toch? Dat gaan we zo aan hem vragen. Ja, wanneer hij weer terug gaat naar uh, Libië. Um, goed zo, dat zo meteen na tweeën. Dit is de dag dus. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemiddag. Luister naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Ongelooflijk maar. Viking, de grasmaaiers van Viking starten in een wip. Om dat te bewijzen, start LCH Viking 30 keer in één minuut. Ongelooflijk, bekijk het op, ongelooflijk Viking, de nieuwe generatie grasmaaiers. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.